Middernacht, donderdag 25 juli, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Spanje zijn zeker 35 doden gevallen. Dat melden de regionale autoriteiten. Er zijn tientallen gewonden. De hoge snelheidstrein was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Er zouden 13 wagons zijn ontspoord. Het Spaanse spoorwegbedrijf Renfe zegt dat er zeker 218 mensen aan boord waren.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 De festiviteiten rond de Strand Zesdaagse worden versoberd vanwege de dood van een wandelaar. De man werd eerder vandaag door een vrachtwagen in IJmuiden aangereden. Even was onzeker of de wandeltocht wel zou doorgaan. Tijdens de Strand Zesdaagse lopen zo'n duizend wandelaars van Hoek van Holland naar Den Helder.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 Vannacht met Helco Span. Eigenlijk is het onvoorstelbaar. Nog geen 25 jaar geleden werden wij constant onder schot gehouden... door honderden kruisraketten. Vanuit tientallen lanceerinstallaties... stonden ze in de voormalige Sovjet-Unie gericht op West-Europa. En dat met een onvoorstelbaar dodelijke nucleaire lading. De vernietigingskracht van één zo'n atoomraket... stond gelijk aan minstens twintig keer de kracht van de atoombom... die Hiroshima verwoestte. Goedenacht. En van harte welkom in ons huis van de maan. Maar ook de Koude Oorlog ging voorbij. En zo werden in 1991 in Oost en West... de laatste kruisraketten vernietigd. De lanceerinstallaties werden gesloten. En in Oost-Europa zijn die installaties sindsdien overwoekerd. Door de tijd en door de natuur. En dat fascineerde historicus Arnold Pronk en fotograaf Martin Bruining. Samen reisden zij naar de voormalige Sovjet-Unie... om voor een historisch fotoproject... de restanten van deze militaire complexen op foto vast te leggen. Het doel, een boek en een expositie. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Jullie zijn al heel vaak uh, inmiddels op reis geweest naar de voormalige Sovjet-Unie... naar landen die nu Oekraïne heten. Letland, Litouwen, Estland... Um, wanneer was jullie eerste gezamenlijke reis? De uh, eerste reis was in 2010 en die ging naar Oekraïne. En, um, ja, die, dat hebben we samen met een tolk gedaan die uh, altijd meegaat. En, uh, uh, na een lange voorbereiding, eigenlijk in 2005, is het begonnen. Is Arnold met, uh, met die uh, plek in aanraking gekomen. En kwamen we uit na een uh, vermoeiende reis uh, op een basis in, in de Oekraïne... En uh, het, het leuke daarvan was is dat je dus een, een, een half jaar daarvoor gevraagd wordt... om mee te gaan als fotograaf. En je haalt allemaal dingen in je hoofd en je begint voor te bereiden met uh, hoe maak ik foto's in donkere ruimtes. Want ze zijn allemaal ondergronds. En toen kwamen we de eerste basis op en je ziet een hoop troep. En een hoop oud beton. En uh, je denkt even van, uh, is dit nou uh, waar we naar op zoek zijn? En waaraan herkende je dan die basis... Nou, dat is heel handig, want dat weet Arnold allemaal. Die, uh, die heeft ze allemaal opgezocht. En eigenlijk volg ik hem daar naartoe. En uh, zien wij ergens een betonpad. Uh, en dat moet hem zijn dan. Dat is een uh, soort spoorzoeken, begrijp ik. Ja. ja. En dan volg je dat betonpad, en, en dan? Dan volg je dat betonpad en dan kom je eerst langs... Uh, ja, langs een, een, een wachthokje wat meestal al helemaal in elkaar gezakt is. En waar af en toe nog wat propagandistische teksten op staan. Zoals? Zoals uh, nou bij één Baas hebben we gezien dat er uh, een, een, een, een tekening op stond van uh, een, een man. En de tekst daaronder, en die wordt dan voor ons vertaald... daar stond iets van, uh, uh, meld uh, of schrijf niet naar huis wat hier zich afspeelt. Want de vijand die luistert mee, of de vijand kijkt mee. en uh, Dat zijn natuurlijk typische teksten uit die, uit die tijd, wat, ja. uh, wat het bijzonder maakt. En, uh, en dan rij je verder en dan uh, vaak stoppen we dan, omdat je niet verder kan, omdat overal betonijzer uit de weg steekt. En, uh, en de auto die we, hadden, die we mee hadden, dat, dat kon dat niet aan. En uh, dan loop je verder en dan uh, loop je zo'n basis op... en dan zie je nog meer vervallen betonnen complexen. Gigantische opslagplekken die uh, ook vervallen zijn... Daar kun je allemaal zomaar bij. Er zijn geen hekomen heen, er is geen bewaking. Er ja. zijn geen politieagenten die jullie in de gaten houden. Nee, nee. tot nu toe zijn we nog uh, zijn we wel eens mensen tegengekomen op een basis. Maar dat zijn dan mensen uit de buurt die het ontdoen van ijzer. En, uh, die er dus aan het slopen zijn eigenlijk. En uh, nee, voor de rest uh, komen we daar niet heel veel mensen tegen. Nee, dus dan ben je op die basis overal brokken, beton, uh, ijzer, dat, dat uit beton steekt. En dan ben je op zoek naar de plek, naar die lanceerinstallatie. De ingang zoeken we dan. En het fijne is dat het allemaal redelijk op dezelfde blauwdruk gebouwd is. En vaak de ingang die is uh, overwoekend. Dat staan uh, bomen voor of het is dichtgeschoven. En dan zoeken we een andere plek om naar binnen te komen. En dan stap je dus de donkerte in. En dan uh, gaat er een wereld open in je, in je hoofdlampje. Dus in de baan van het hoofdlampje. Maar je hebt zo'n soort mijnwerkerslampje op, moet ik me dat zo ja, voorstellen? Ja, ja, eigenlijk wel. En, en wat, hebben... wat zag je die eerste keer? Je deed dat, dat lampje op en je deed die deur open. Of je, je probeerde in ieder geval naar binnen te komen. Niet noodzakelijkerwijs via een deur dus. Nou. En dan, wat, wat zag je toen? Ja, uh, nog meer vervallen ruimtes. Maar je ziet heel veel ruimtes en, en gaten. En dan besef je ook van, oh, we moeten wel oppassen. Want het is, uh, je kan zo in een gat stappen. En hoe diep zijn die gaten? Uh, nou, van die, bijvoorbeeld die silo-gaten, die zijn 25 meter diep. Waar die raketten in stonden? Waar die raketten in stonden. Want die raketten waren 25 meter lang. Ja. ja. En, uh, maar bijvoorbeeld ook bij de ingang. Daar is, uh, eigenlijk bij elke basis waar we komen ontbreekt er een stuk vloer van anderhalf, twee meter. En daar moet je dus overheen zien te komen, of via de zijkant of overheen springen. Het uh, lijkt me een levensgevaarlijke onderneming. Ja, maar op een of andere manier, als je daar bent, besef je dat, nog niet. Besef je dat niet zo. Dan ben je meer onder de indruk van wat je, wat je tegenkomt. Zeker de eerste keer. En zag je meteen als fotograaf, ja, dit is interessant materiaal? Ja, vrij of niet gelijk, maar vaak lopen dan rond... en, en, en zie je propagandistische teksten en, en schilderingen... en uh, zie je dan aan de muur. En, en dan, uh, ja, dan gaat er wel een wereld open... En, uh, de eerste basis wil je 300, 400 foto's maken. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook verder. Ja. En aangezien we per foto ben je zo anderhalf, twee uur bezig. Anderhalf, twee uur? Ja, ongeveer. Waarom Voordat zo lang? De, de belichting goed staat. Het is dan natuurlijk pikdonker inderdaad. Het is dan pikdonker. En uh, de meeste foto's ondergronds, die belichten we ook met uh, losse flitsers, lampen. Uh, de, de sluitertijd van de foto is ongeveer uh, 30, 40 seconden. En in die tijd uh, beschijnen we uh, de, de plekken en de, de, de teksten bijvoorbeeld meer. Of je kan heel goed accenten aangeven in je, in je beeldopbouw. En dat doe je met je mijnwerkerslampje allemaal? Nou, ik heb uh, twee, sowieso twee flitsers. En nog een, een arsenaal aan, uh, aan andere ledlampjes met ook magneten erop. En uh, ja, het moet allemaal meegesjouwd, dus het moet allemaal vrij licht zijn. Ja. Maar ik denk dat er zo'n zo tien lampen die gaan uh, mee... En daarmee gewapend ga je dan je foto's maken. Ja. Uh, er liggen hier uh, een aantal uh, naast ons. Daar gaan we zo dadelijk naar kijken, als je het goed vindt. Maar geef even naar je partner in crime, Arnold Pronk, historicus. Um, om wat voor soort installaties gaat het nou eigenlijk? Waar zijn jullie nou precies naar op zoek? Uh, we hebben het afgekaderd. En het gaat hierbij om... Um, um, um, um Kernwapens die uh, gedurende de Koude Oorlog, zeg vanaf eind jaren 50 tot, tot begin jaren 90, uh, stonden opgesteld primair gericht op uh, West-Europa. En uh, dat valt onder de categorie zoals dat heet voor de middellange afstandswapens. Uh -huh. En uh, uh, deze stonden voor 30 jaar lang verschillende wapenstypes uh, op West-Europa gericht, inderdaad in grote aantallen. Ik heb nu de tellen staan op 177 locaties. Dus 177 basissen verspreid over Oekraïne, Wit-Rusland, Letland, Litouwen, Estland. Dus ze stonden eigenlijk grofweg in een baan van de noordelijke IJszee tot aan de Krim. Mag je dat ja. zo stellen? De noordelijkste die ik heb getraceerd, weten te lokaliseren, is bij Moermansk, inderdaad, helemaal in het noorden. En dan loopt dat eigenlijk zo als een soort keten, als een soort snoer. Loopt dat zo met het, met het, met het hart in Wit-Rusland en in Oekraïne, door tot op de Krim, daar liggen er dan ook nog een aantal, en dan verder naar het oosten toe. Maar om ons project een beetje binnen de kaders te houden, binnen de perken te houden, qua geografische omvang hebben wij het beperkt tot de Krim en in het zuiden en Moermansk in het noorden. Ja. En die stonden ook verderop naar het oosten... stonden die ook op andere doelen gericht dan West-Europa. Want jullie heb je dus gericht op installaties... die eh, kruisraketten bevatten... die gericht waren op West-Europa. De middellange kruisraketten. Althans, de kruisraketten voor de middellange afstand. Juist. Eh, 177 locaties heb je gevonden. Hoeveel daarvan zijn nog in functie? Of zijn ze echt allemaal dicht en vervallen? En er is er geen één meer in functie voor waar het gebouwd is oorspronkelijk. Nee, want dan zouden ze zich niet aan het verdrag houden... dat Juist. in 1987 is gesloten tussen Gorbachev en Reagan. In. Juist. In 1987 is er een verdrag gesloten, het INF-verdrag. En uh, daarin werd bepaald eigenlijk met, uh, met één pennenstreek dat, dat dit type wapens eigenlijk aan beide zijden uh, allemaal uh, uh, werden, werden ontmanteld. En dat is ook gebeurd en in 1991 is de laatste inderdaad. Uh, uh, dus daarvoor worden die uh, basis niet meer gebruikt... Nee. maar er zijn nog wel plekken die nog steeds een militaire ja, functie hebben. Ja, die hebben heen. soms een militaire functie gekregen... voor andere, voor conventionele wa uh, wapeneenheden... of uh, uh, uh, artillerie, uh, cavalry. In ja. feite zie je ook wel houtzagerijen... of, of iemand die daar uh, eigen andere bedrijvigheid heeft... Uh, heb, heb weten te creëren. Ja. ja. Dus, en uh, dus, ik zeg grofweg van die 177, schat ik zo in, dat de twee derde is eigenlijk verlaten en, en aan de elementen overgeleverd. En daar gaat het jullie. En om, daar he? gaat het om, ja. ja die willen jullie herontdekken als juist, het ware. En die brengen we, heb ik in kaart gebracht en die, uh, die, uh, die, uh, die, die, die proberen we allemaal te bezoeken in het kader van dit project. Ja. En hoe heb je die in kaart gebracht? Er uh, zijn eigenlijk een, een viertal manieren heb ik daarvoor uh, in eerste instantie. Uh, uh, de verdragteksten zelf van het INF-verdrag. Daar staat op welke, op welke de locaties die in 1987 nog uh, operationeel waren... die staan er allemaal in beschreven. Dus die zijn dat dus vrij makkelijk op te zoeken. Uh, de tweede is dat uh, veel mensen, of veel mensen... wel groepen uh, mensen die lokaal actief zijn, in, uh, uh, die dat bezoeken... en of soms op internet uh, uh, uh, plaatsen. Een soort urban explorers zijn dat, die, die van die oude verlaten terreinen bezoeken. Mm -hmm. uh, dat is een goede, uh, of via, dus via internet... En het derde is via eigen Google Earth uh, met satellietbeelden bekijken. Gewoon in, een, in, een, in een stelselmatig al die gebieden waar mogelijkerwijs die, uh, die locaties zijn geweest... waar die basis waren, uh, af te zoeken. En het vierde, en dat was eigenlijk het sluitpost van het onderzoek... daarmee heb ik wel voor 199 alle alle locaties weten te traceren, is uh, het CIA-archief in Washington D.C. Daar ben je naartoe gereisd? Daar ben ik naartoe gereisd, Ja, zeker. Ja, ja. En aan die, in die, vanaf de jaren zestig hebben de Verenigde Staten... al die uh, locaties met satelliet en vliegtuigen in kaart gebracht. En er bestaan allemaal analyserapporten voor, van, gemaakt. Wat het is, we, welke wapensystemen er staan. En uh, uh, die zijn uh, in, uh, tien, jaar, tien jaar geleden ongeveer vrijgegeven. Mm -hmm. En uh, die kan je nu uh, inzien daar, ja. printen. En maar je moet er dan wel heen. Uitprinten zelfs. Het is heel gek. Je ziet daar één terminal staan in het uh, National Archives in, uh, in Washington yeah. D.C. Even buiten Washington D.C. Dus die één terminal, daar word je dan achtergezet. En dan kan je al die CIA archievenanalyse uh, rapporten inzien. En dan kan je het uh, printen. Maar je kan het bijvoorbeeld niet digitaal opslaan of zo. Ja, het is printen. Dus ik, je kan je voorstellen dat ik met een enorme stapel uh, papier... Naar huis moest. Ja, met overgewicht ja, terug naar ja. huis. Ongelooflijk eigenlijk, wat 25 jaar geleden nog het ultieme staatsgeheim was. En dat kun je nu uitprinten en in je koffer stoppen en mee naar huis nemen. De basisvraag is dan toch wel, waarom wil jij dit zo graag? En waarom heb je Martin, Martin Bruiding, daarbij betrokken? Waarom wil jij graag dit... Uh, systeem, dit complex aan, aan, aan, aan militaire installaties, waarom wil je dat laten zien? Waarom wil je dat verhaal vertellen? Ja, ten eerste fascineerde mij enorm dat ik in instantie daarmee in aanraking kwam in, vanaf 2005. Toen was ik daar om andere redenen naar nou, dat soort landen, reisde ik. Ja, hoe kom je met zoiets in aanraking? Ik ben ook wel eens een uh, lidland en Litouwen geweest, maar ik ben er nog nooit mee in aanraking gekomen. Ja, maar ik heb een voorliefde voor wat dat betreft om buiten de gebaande paden te treden. En uh, ik was daar voor een ander onderwerp, voor de Eerste Wereldoorlog onderzoek. En uh, daar deed ik voor onderzoek naar, de, naar, het, naar het Oostfront, naar de loopgravenoorlogen die daar ook zijn geweest. En uh, uh, daar had ik op dat moment wel mensen mee ook... die daar uh, lokaal waren, uit Letland zelf. En die brachten me eigenlijk, de, brachten me, die gaven me de tip van... nou, als je dat bosingen rijdt, dan, uh, dan vind je daar een, een verlaten wereld. En, uh, van, uh, van, uh, uit de, uit de Sovjet-uniteit. En wat het precies was, wisten ze dus ook niet precies te vertellen. Het was nog een hoop uh, mysterie omgeven. Maar goed, uh, wij daarheen gegaan. En toen bleek dus dat het om, om zo'n basis betrof. Tenminste, dat bleek pas thuis nadat ik dus op zoek was gegaan. En op die manier is eigenlijk een beetje het balletje gaan... Rollen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat het niet bij een of, of een aantal van dat soort locaties waren, maar dat het een heel een ontzettend groot, groot, grote, groot uh, netwerk was van, van, van, van, van basisen, van locaties die allemaal met elkaar in verbinding stonden. En dus, dus eigenlijk een lijn vormde. En op dat moment dat ik dat inzicht kreeg, toen dacht ik van ja, en, en ook Vanwege de, de, de, de, het einde van de Koude Oorlog eh, bracht me dat tot een tot een tot een dat, Ik had er eigenlijk verder nog nooit echt over gelezen, of tenminste niet niet niet alles Dus dat het een omvattend verhaal was. Dat nee, ja, was dus nooit gerealiseerd. Nee, en dat het, het complex zo groot was. Ja, juist, ja. En zoen, toen toen dat, dat moment ben ik daar me mee ging gaan verdiepen en. Um, en toen zag ik ook de mogelijkheden voor, een, voor een meer ook voor een fotografische uh, kant erin. Om dat uh, met, met tekst en, en onderzoek en met, en, en met, met fotografie beide te combineren. Tot uh, ja, wat is wat, wat resteert van eigenlijk een, een dreiging die niet meer is. Want zo kan je, het, kan je het zien. Ja, Het moet een historisch fotoproject worden, dat project van jullie. Um, ik ga nu even terug naar de foto's weer. Want uh, Martin, jij, jij bent meegereisd uh, toen in 2010, voor het eerst met uh, Arnold. En je, je, je beschreef net wat je, wat je aantrof bij die eerste installatie die jij zelf bezocht. Uh, er liggen hier wat foto's uh, voor me. Um, welke installatie staat hierop afgebeeld? Ik, wat ik zie is, een, is een, inderdaad een... Ja, een beetje een, een landschap met uh, eikenhakhout, zou maar zeggen. Wat betonplaten en een gescheurde koepel, ook van, van beton. overwoekerd ook nog eens. Ja, dat, dat klopt. Dat is eigenlijk de, de, de koepel op de foto... is de koepel die eigenlijk over het, de silo heen zat. En die konden ze eraf rijden via een rails. En daaronder zat de silo en daar stond een raket in. Mm -hmm. Dus dit is eigenlijk het, het dak van die silo, als ja. het ware. ja. En uh, de, de foto daaronder, uh, dat is uh, de, de, de silo van een andere kant uh, in beeld gebracht. Die koepel zie je nu van een andere kant in beeld gebracht. Uh, het is een behoorlijk hoog dak, zou ik maar zeggen. Dat zie je toch, als je, als je als Amerikaan verkenningsvluchten uitvoert... of je bent aan spioneer, spioneren, dan, dan kun je dat niet verbergen in het landschap, zo'n zo, zo koepel. Uh, nee, dat klopt. Uh, aan de hand van die CIA-rapporten zie je die ook die koepels uh, gewoon liggen. Daar werd verder ook niet geheimzinnig over gedaan wat dat betreft. Ja, en nee, ze probeerden dat dus ook niet om dat maskeren. Nee, dat want dat was dat. Zo überhaupt al niet mogelijk... Omdat, omdat er zo zwaar materieel allemaal heen moest... om het überhaupt te bouwen in een, in een, in een, in een, in een bosgebied. Het is altijd verlaten. In een, in, het, was, het is nooit vanaf de buitenkant zichtbaar wat er feitelijk in dat bos gebeurde. Maar er moesten wel betonpaden heen ge aangelegd worden. En allemaal zwaar materieel, en ook beton en alles. Dus op het moment dat je daar luchtfoto's of satellietfoto's van gaat maken... zal je dat altijd zien, dat daar ook meer dan normale activiteit is. Ja, en, dat, dat kon je überhaupt dit in geniet bouwen? Nee, precies. Nee. Nee. Nee. Dit is de uh, uh, silo lanceerbare basis Kolomia in, in uh, Oekraïne. Ik blaad er even door. Um, wat zie ik hier op deze foto, Martin? Uh, hier staan we nog steeds buiten. Die zie je ook. Uh, de, de, de koepel zie je hier ook Ik heb hier een microfoon bij, je, Martin. Ja. Ja. Blijf je goed voor staan, maar... Ja, dat is wel zo handig. Hè? Ja. Uh, je ziet ook de koepel en je ziet eigenlijk de rails... waarover de koepel er afgereden kon worden oké, ja, ja, dat is inderdaad, dat is die rails. De rails, ja. Die foto geeft ook wel aan hoe enorm groot die koepel moet zijn. Ja, die koepel die is denk ik een doorsnede van uh, 15 à 20 meter. Mm -hmm. En uh, de, uh, de, de hoogte is een meter of twee. Oké, oké. Laten we door en dan zien we een enorm gat in de grond met heel veel betonbrokken eromheen. Ja, dus dat is eigenlijk ook de reden waarom het belangrijk is om, om dit nu te documenteren. Dit is in Letland. En uh, hier zie je dus dat de koepel al gesloopt is en uh, de silo die uh, ligt nu open en um, nou ja, dat laat dus ook zien dat, dat, dat die basis uh, uh, wat op dit moment ook gesloopt worden en als je hier dus over tien jaar zou komen dan zou je helemaal niks meer zien. Nee, dus je bent er net op tijd bij, het geeft ook ja. wel aan hoe risicovol jullie werk is. Want Direct onder die koepel zit een grapend gat. En dit gat is dan 25 meter diep? Dat gat diep. is 25 meter diep, ja. ja. En er staan natuurlijk geen hekjes omheen. Dat, nee. uh, dat uh, zou iets te makkelijk zijn. Nee, maar, maar je kunt, uh... als, je, als je, je zegt, dit is nu in Letland, hè, in het huidige Letland... Kunnen mensen uit de buurt daar gewoon gaan wandelen en dat ze ineens denken, hé, een gat. Ik bedoel, is, is dat niet uh, uh, afgesloten? Is daar nog geen hekken omheen om mensen te waarschuwen dat, dat het een gevaarlijk terrein is? Nee, want in, uh, in principe niet, want ze liggen wel redelijk afgelegen van de, van de bewonerwereld. wereld. En ik denk dat de mensen uit de, die uit de buurt komen ook wel weten dat daar iets is. En op deze basis, toen wij er waren, uh, waren er ook wel mensen aanwezig die, die aan het slopen waren. Dat ziet er toch levensgevaarlijk uit? Ja, je moet er niet in vallen. Dan val je 25 meter naar beneden. Ik zeg trouwens nog heel eventjes dat op onze Facebookpagina... op de KZLUNA Facebookpagina er ook foto's te zien zijn uit jullie project. Zodat mensen ook een beetje een idee kunnen krijgen van hoe ze eruit zien. Wat ik er zo mooi aan vind trouwens aan jullie foto's... Uh, is dat ik plaat er nu door en kom bij foto's van het interieur van zo'n silo. Maar jullie laten de schoonheid ook zien van het verval. Even los van dat het documentaire foto's zijn... zijn het ook foto's die, die uh, uh, stilistisch echt heel mooi zijn. Ja, dat klopt. Dat is ook wel een beetje waar ik uh, met het maken van de foto's op let. Uh, misschien heeft dat ook te maken met mijn achtergrond van uh, als grafisch ontwerp. Ik heb grafisch ontwerp gestudeerd. En daarmee kijk je ook wel naar de opbouw van beelden. En, en natuurlijk met fotografie hou je ook rekening met beelden, lijnen, spel... hoe lopen uh, bepaalde lichtvlakken en, en schaduwen. Dat, dat is wel waar, waar we mee bezig zijn op het moment van de foto. Is het rijk materiaal voor jou als fotograaf? Rijk materiaal. Het is, het, is, uh, het is heel bijzonder materiaal. Het, het is, het is uh, naast dat het, dus wat je zegt, die, die, die documentaire waarde, dat het uitvoert. Het moet voor mij ook een, een, een bijzondere plaat opleveren. Het is, het is niet een, een foto uh, uh, en, en dat is het. Het moet wel een, een, een ja, ook een, een, een mooi zijn om naar te kijken. Ja, het moet ook uh, van een bepaalde schoonheid zijn, het, ja. als het ware. Ja, en dat zeker ook dat, omdat het zo vervallen is. En ik ben wel gefascineerd door uh, gebouwen die, die aan verval onderhevig zijn. Om dat op een bepaalde schoonheid in beeld te brengen. Waarom ben je daardoor gefascineerd? Nou, omdat dat, en zeker bij dit, is het een gebouw wat, wat een, een, een, uh, een waarde heeft. In, in, in, het, het, het is iets geweest. En, en uh, uh, daar hebben mensen gelopen, daar hebben mensen gewerkt, daar hebben... Er was een hele wereld in zo'n gebouw en dat is, wordt nu verlaten en de natuur neemt het over. En ja, dat is, vind ik gewoon prachtig om ja. daar, uh, dat in beeld te brengen. Hier heb je een foto van uh, die, die silo waarin die uh, kruisraket dan geplaatst werd, 25 meter diep. Uh, voordat we dit gesprek begonnen, Arnold Pronk, zei hij, dat is ongeveer de lengte van een kleine kerktoren om maar een idee te ja. geven van de enorme omvang van die kruisraketten. Wat, wat zien wij hier, uh, Martin Bruining? Uh, wat we hier zien is eigenlijk uh, de binnenkant van de, van, de, van de silo-schacht... en waar nog uh, een oude lift... Uh, die lift die zat er om onderhoud te plegen aan de raket... en die oude liftschacht die zit er nog. En, en je ziet dus eigenlijk die liftschacht hier? Ja, je ziet de liftschacht. En dan kon je afdalen naar nou, halverwege de raket om daar wat uh, te repareren... mocht dat kapot zijn, bij wijze ja. van spreken. Ja. Dan wil ik deze foto nog even uh, met je doornemen. Je ziet hier een soort. Het lijkt wel een soort kantoortje of zo, maar ik zie ook weer een gapend gat, opnieuw een gapend gat. Ja, dus het, uh, het zijn veel gapende gaten. Die ja. daar, uh, nee, dit is uh, dit ik eigenlijk ook de projectfoto die we gebruiken in al onze, uh, al onze uitingen. Uh, dit is in, uh, in Oekraïne ook in 2010. En uh, hier zien we eigenlijk, uh, is dit het uh, gedeelte net na de ingang. Um, aan de, als je binnenkomt zie je de uh, propagandatekst. Je ziet daar nog een raket op, uh, op, de, op, de, op de muur staan. Met, ja. Uh, ja, inderdaad. Met, met, met de Sovjet-vlag Sovjet ja. erbij. En, uh, en propagandistische teksten die, uh, die daar naar de hoek lopen. En uh, dit was dan een gedeelte waar van niveau 1 naar uh, niveau 2... Kon, naar beneden kon worden afgedaald. Hier zit ook een trap. Die trap is weggeslagen. Dat is eigenlijk het schapende gat wat je ziet. Ja. En uh, deze foto die hebben we dus uh, ook met, op, met drie lampen belicht. En eigenlijk is het een soort schilderen met licht wat we doen. Dus uh, daardoor kun je ook die accenten aangeven. Dus bijvoorbeeld dat, dat de wat meer licht valt ook op de raket. En uh, dat het uh, naar buiten toe wat donkerder wordt. Waardoor je, je kijkrichting ook eigenlijk daar naartoe getrokken wordt. Mm -hmm. En je zei al eerder, je werkt met heel lange sluitertijden ook, hè? Ja, sluitertijden van uh, 30 of 40 seconden. Dat is en extreem dat is, lang. Dat is extreem lang. En dat is wel fijn, omdat het natuurlijk daar pikdonker is. Heb je daar ook uh, de mogelijkheid toe. Ja, laten jullie mensen wel weten dat jullie daar onderweg zijn? Want het lijkt me een, een ideale plek om voor goed en wat te verdwijnen. Ja, dat... Uh, nou, we in dit principe laat natuurlijk laten weten. Uh, er zijn een aantal mensen in Nederland die... Uh, die wel weten waar, waar we zitten. En, en eigenlijk doen we. Want we wild kamperen. En we sturen s'avonds. Sturen we een. een de GPS-coördinaten sturen we door. En. Uh, dus dan, daarmee kunnen mensen ons ook wel vinden. Nee, ja, jullie zijn te traceren wat dat betreft. Mm -hmm. Arnold Pronk. Um, de bevolking die woonde. in de gebieden waar die installaties werden gebouwd. Hè? wisten die ervan? Wisten die. Wat er gebeurde, wat er gebouwd werd, wat er voor een installatie bij hun in de omgeving uh, verrees. Uh, ze wisten dat er iets over het algemeen dat er iets gaande was. Want ze mm -hmm. zagen natuurlijk dat er bouwactiviteiten waren en dat er regelmatig uh, allerlei vrachtwagens met zwaar materieel door hun dorp reden. Maar uh, wat er feitelijk. Gestationeerd was of wat daar, wat, daar, wat daar aan de hand was, dat wisten ze over het algemeen niet. En je moet het ook voorstellen dat als je over een doorgaande weg rijdt. dan zie je wel een betonpad het bos in lopen... maar je ziet nooit wat er eigenlijk in het bos zelf uh, afspeelde. En uh, het, is, dat, dat, het was ook geheel hermetisch afgesloten wat dat betreft. Het was een klein wereldje, uh, een kleine wereld op zich. Er was een kazerneterrein, want het was niet alleen bijvoorbeeld een silo-complex. maar er was ook de, de kazernes waar de mensen, de manschappen leefden en werkten. Uh, voor gezorgd werd uh, een wagenpark met garages erbij, dus het was een heel autonoom functionerend uh, geheel. Dus als het enige wat zichtbaar was, was voertuigen die in en uitreden. Ja, dat en het was. was voor de rest afgesloten van de buitenwereld. Ja, ja, anders dan nu, waar je er gewoon op en af kan rijden en zonder ja. dat je door iemand ook maar uh, wordt ja. tegengehouden. Maar toen was het een gesloten wereld waar ook niet over gecommuniceerd werd. Je nee. eh, vertelde al, Martin, over die teksten die je ergens vond waarop stond: uh, schrijf niet naar huis uh, wat je hier doet. Want dat zou de vijand ook wel willen weten. Ik zit hier nu vrij. Ja, ja, ja, ja. Maar dat schot ook voor de omgeving dus, begrijp ik. Ja, nee, zeker. Dat klopt, ja. ja, ja, ja. Het was een, een, een, een autonoom functionerend ge, uh, geheel eigenlijk. En, ja. uh, in tijden van, uh, van, uh, van oplopende spanningen op het in, het, uh, uh, in de wereldpolitiek... Dan werd, ook de boel af, dan werd het ook afgesloten. En dan, uh, uh, ja, dan functioneerde het geheel op zichzelf... Voor een, voor bijvoorbeeld, zo'n silo-complex kon maximaal een maand geheel uh, op zichzelf met dus alles gesloten uh, uh, functioneren en de raketten lanceer klaar. Ja, jullie hebben ervoor gekozen om je te beperken tot basis waar die middellange afstandsraketten stonden, die op West-Europa uh, gericht stonden. Mm -hmm. Heeft dat er ook mee te maken dat jullie zelf West-Europeanen zijn om, om een idee te krijgen van de dreiging die er jarenlang geweest is? Uh... Nou ja, ja natuurlijk. Uh, uh, ik, was me wel, ik ben me wel bewust geweest. Uh, van. Ik, ik heb net het staatje van de Koude Oorlog meegemaakt. Om Want, van, uit welk jaar ben je als ik verhaal kom? Ik kom uit 1974. Dus ik ben nu 39. En jij, Martin? 81. 81. Ja, dus ik kan me daar nog wel iets van herinneren... ook van de afloop van de Koude Oorlog. En die dreiging, dat, dat heb ik nog wel... tenminste, ik was toen nog, nog, nog vrij jong natuurlijk. Maar ik kan me dat nog wel herinneren aan, aan de hand van, uh, van de kranten van, en van, van, van, uit de berichten die op het nieuws werden verschenen. En, dat soort, uh. en toen de tijd begin jaren 80 kregen natuurlijk de grote vredesdemonstraties... dat ook eigenlijk weer een, een gevolg was van, uh, van de modernisering... van, de, van de, het Russische wapenarsenaal van de toen SS-20 werd ingevoerd. Ja, dus toen kreeg je de vredesdemonstraties in, in Nederland met name. Ja. 81, 83, ja, dat waren enorme stand. demonstraties. Mm -hmm. uh, tegen, de bewapen, tegen de bewapeningswetloop. Ja. Ook tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Juist. Dat was het hoogste doel van bijvoorbeeld de uh, demonstraties in 81 en 83. Mm -hmm. Echt honderdduizenden Nederlanders uh, liepen mee. Ja. Ik ook. Oké. Okay, <laughs> Luister ja, even ja, ja. mee, zou ik zeggen. Ja. Twee nieuwe kinderen wapen we in West-Europa. Wij willen de regering haar naast het verzoekt het besluit van 12 december 1979 in heroverlegging te nemen. Moeders proberen te schuilen, de hemel werd vermanlijk. Er ligt op het nieuwe licht. God maakt een foto van de stad onder de grond. De dat is ook onze politiek. Ja, Mintje Faber en Herman van Veen waren er ah. ook bij. Uh, als ik dit nou zo hoor, uh, was ik dan samen met al die andere uh, honderdduizenden Nederlanders heel naïef, eigenlijk? Um, nee, eigenlijk niet, denk ik. Want uh, op dat moment uh, kreeg je weer een, een toenemende spanning van, uh, van de, tussen de twee machtsblokken. Met de stationering van nieuwe wapensystemen. En dat was een reactie daarop, dus ik zou dat niet voelen noemen. Nee, want omgekeerd is het natuurlijk ook zo geweest. Het lijkt nu net alsof de Sovjet-Unie ons bedreigde met tientallen van die kruisraketten. Omgekeerd was dat precies zo natuurlijk. Ja, ja. Alhoewel er aan de West in West-Europa geen uh, silocomplexen en dat soort dingen waren. Maar uh, uh, er stonden zeker uh, nucleaire wapens uh, gericht op, uh, op de Sovjet-Unie. Ja. ja, afschikkingswapens, zo werden ja. ze genoemd. Dat heeft op zich geholpen, want de Koude Oorlog ging voorbij... is altijd koud uh, gebleven. Um, ik, ik ben heel benieuwd wat jullie nou precies... Uh, voor ogen hebben met het project jullie nu aan het uitvoeren zijn. Het heet Remnants of Deterrence. Heel vrij vertaald overblijfselen van afschrikking. Over dat project ga ik het straks met jullie hebben. Maar jullie hebben ook muziek meegenomen uit de, de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Een liedje van uh, Toontje Lagen. Ik weet even niet wie dat heeft uitgekozen. Dat heb jij uitgekozen, Arnold Pronk. Ja. Waarom wilde je dat horen? Ja, we hadden natuurlijk kunnen kiezen voor, uh, voor iets voor de hand liggen... zoals Doe Maar, voor de, de bond ja, van Doe Maar. vallen, want ja. dat ja. komt er die. Hè? Maar ja. Dat heb dat iedereen wel, wel dat nummer kunnen we, kunnen we. Goed genoeg, denk ik. En uh, dit is ook zo'n typisch nummer uit 1982, als ik het goed heb... Uh, die uh, ook uh, heel mooi aangeeft uh, de tijdsgeest. En uh, in dit nummer is staat die voor dan voor de bom... En uh, ja, de persoon die, uh, in het liedje die, uh, hoopt in tegenstelling tot... Het is eigenlijk een reactie, een ironisch bedoelde reactie... op de vredesdemonstraties en de, de, de, de, de, de demonstratie op de wapenwetloop... als reactie daarop. En hij hoopt eigenlijk dat hij, dat het, dat hij maar zo snel mogelijk valt... ten einde dat hij dan uh, zijn vrije tijd in zijn schuilkelder in de tuin uh, <laughs> kan doorbrengen. Toontje lager met Erik Bezzi, wil die maar. De lager viel die maar, meegenomen door mijn gasten vannacht in Casa Luna. Historicus Arnold Pronk en fotograaf Martin Bruining. samenwerken zij aan het project Remnants of Deterrence, Vrij vertaald overblijfselen van afschikking. Ze reizen daarvoor naar de voormalige Sovjet-Unie. Daar gaan ze op zoek naar de vaak overwoekende restanten van de lanceerinstallaties. Waarin honderden kruisraketten klaar stonden om afgeschoten te worden op het, resten, op het westen. Liever gezegd, raketten met een dodelijke lading. Met een lading die soms de vernietigingskracht had die twintig keer zo groot zou zijn als die van de bom die op Hiroshima is gevallen. Dat project, heren, Remnants of Deterrence, hoe zien jullie dat voor je, Martin Bruining? Uh, nou, we zijn dus uh, nu de reis aan het maken en uh, de plek aan het documenteren. En dat zal in 2016 zal dat afgerond zijn. En tegen die tijd willen we het, af, het project afronden met een uh, publicatie en uh, een expositie. En waar zou die expositie plaats moeten vinden? Uh, nou, we zijn, daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal mee bezig. We zijn nu wel, uh, we hebben net crowdfunding uh, hebben we aangedaan en dat hebben we gehaald. En het Cent Pressenfonds heeft toegezegd uh, uh, dat zij een, een uh, ons steunen en met dit project. En wat is het De Het Pressafonds is een uh, documentair fotografiefonds... die uh, documentair fotografie-journalistieke projecten uh, financiert. Die en, ja. Zonder die steun eigenlijk uh, onhaalbaar zijn om te doen. Ja, en crowdfunding, dat wil zeggen dat je geld uh, ophaalt... bij mensen die geïnteresseerd zijn in het uh, project. Ja. En Die krijgen daar TZT wat voor terug. Die krijgen een boek terug of die krijgen ja. uh, een gratis kaartje voor de expositie. Of een uh, ontmoeting met foto. jullie. Een ja, foto. Ja, wat, wat, ja. Wij, uh, het stond op de site van uh, voor de kunstpunt. Ja. En uh, de tegenprestatie was bijvoorbeeld een afdruk van een foto. Of een foto op aluminium. En, uh, en toegang tot de website. En onze website die is nu nog helemaal open. En die zal dan de nieuwere verhalen, die komen achter de login. En dan de donateurs en toekomstige donateurs kunnen daarin uh, inloggen En uh, onze avonturen volgen. Mm -hmm. Maar de financiering is nu helemaal rond? Uh, ja, grotendeels. Ja. We kunnen nu in ieder geval de, de reizen, dus de kunnen we gaan maken van, om al die locaties te bezoeken. En dan daarnaast moet nog moeten we gewoon kijken wat het uiteindelijk de portfolio oplevert en, en om een eindtentoonstelling te organiseren en aan de hand van de, ook een, een publicatie te verzorgen. Ja, maar ja maar dat, dan maak je dan je ik denken aan het... een fotoboek, een ja, uh, fotoboek ja, met, met verhalen. Ja, ja en, en, en met een historische context. Want dat, dat ik, is belangrijk voor dit project, dat het zeg maar, een ondersteunend verhaal... eigenlijk met wat, wat de foto's aan zeggingskracht hebben. Mm -hmm. Dus dat ja. is het idee achter dit, dit project. In 2016 zou het afgerond uh, moeten zijn. Ja. Nou werken jullie er samen aan sinds 2010. Hoe zijn jullie trouwens op elkaars pad gekomen... Nou, dat uh, is eigenlijk al, uh, dat is al een tijdje, hè? dat is in de studentenvereniging in, uh, in Velp. De studentenvereniging tegen... in Velp? Ja, ik uh, studeerde bos- en natuurbeheer en uh, Arnold landwater. Ja, landwater en milieubeheer op dezelfde school. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. En daar was de studentenvereniging van en uh, eigenlijk zijn we daar uh, elkaar tegengekomen. En uh, ja, zodoende is dat, uh, is dat een beetje ontstaan. Jullie zijn bevriend uh, geraakt. Ja. ja. ja. ja. En werkte jullie toen ook al samen aan projecten? Nee, nee, dat is gewoon puur vanuit. Echt gewoon vanuit 2010 is daar, daar voor het eerst een start meegemaakt. Mm -hmm. ja, ja, ja, ja. Want jullie zijn dus hè, jullie zijn opgeleid aan die bosbouwschool is dat? Ja, ja toen de tijd. Ja. Daarna ben jij grafische vormgever gaan studeren. Jij bent geschiedenis gaan studeren. Ja, ik ben wel. Ja. En uiteindelijk werken jullie nog steeds samen, even los van dit project, namelijk in een hotel. Ja, ja, dat is dat de helemaal doet. curieus inderdaad. Ik als barman en hij als nachtportier. Dus, uh... Maar dat maakt het verhaal nog spannender. Dus eigenlijk de barman en de nachtportier van het ene en hetzelfde hotel op de Veluwe... beleven avonturen in het uh, woeste Oost-Europa. Ja, dat komt het wel. Ja. Het hotel ontbreekt straks in augustus, wanneer we weer weggaan voor een nieuwe reis. Ontbreekt het dus aan een nachtpartier en aan een barman. Nee, nou, iedereen kan solliciteren wat ja. dat betreft. <laughs> maar is dat het ook? Is het ook het avontuur wat jullie trekken? Want het is natuurlijk een historisch interessant onderwerp. Het, het levert schitterende foto's op. Ja, ze, ze liggen hier voor me. Ze staan ook op onze Casa Luna Facebook uh, pagina. Maar het is ook het avontuur, lijkt me. Jullie zijn vrienden, jullie kennen elkaar al heel lang. Uh, jullie jullie uh, trekken waarschijnlijk fijn met elkaar op. Dan moet het ook het avontuur zijn wat jullie naar Oost-Europa trekt. Ja, absoluut. Het, uh, vooral ook de eerste reis naar Oekraïne, dat was een heel avontuur. En uh, daar hebben we ook uh, vaak met uh, de auto pech gehad. Uh, twee, twee lekkere banden tegelijk. Uh, nou, je kan ze gek niet bedenken of we het wel meegemaakt. En uh, dat maakt wel een reis vermoeiend. Maar achteraf zijn dat echt de meest prachtige verhalen. Ja. We ja. weten ook bijvoorbeeld nooit aan s avonds waar we belanden... waar we, we slapen, uh, dat bepalen we gewoon ter plekke. We nemen de tent mee en die gooien we uit bij een rivier... of bij een mooi idyllisch plekje aan een meer. En uh, s ja, wat, wat de volgende dag brengt, dat, dat zien we dan. We weten alleen hmm. de hoofdlijnen van de waar de locatie van de basis is... daar rijden we heen en om, in die omgeving uh, blijven we op dat moment. Ja, het, het moet er ook spannend zijn, want je ontdekt steeds nieuwe plekken... plekken die niet zonder gevaar zijn... Uh, Loopt de spanning ook wel eens op tussen jullie? Wordt de vriendschap wel eens op de proef gesteld? Nou, tot op heden eigenlijk uh, niet. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat, uh, dat er moeilijke, uh, moeilijke dingen waren. Of uh, Meestal uh, kunnen we het aardig relativeren. Hmm. Arnold? Ja, dat klopt. Uh, kleine irritaties zijn er altijd, maar uh, die, uh, die, uh, die spreek je uit en dan, uh, dan ga je weer verder. Die spreek je kies... uit voor het hogere ja, doel. Ja, dat je, je, je, je kiest samen om dit te doen, dus dan. Uh, en, uh, het uh, is een prachtig project wat dat betreft. Dus je gaat daarin verder mee. Voor wie maken jullie dit nu in de eerste plaats? Voor mensen die dit Koude Oorlog hebben meegemaakt. Die op deze manier die misschien beter zouden kunnen duiden. Of weer voor jonge mensen... voor wie de Koude Oorlog iets uit een ver vervlogen verleden is. En die denken, Estland, Letland, hoezo Sovjet-Unie? Ik zou zelf zeggen voor beide groepen. De eerste groep... Uh, uh, uh, Lijkt mij het interessant om te zien, eigenlijk, wat er feitelijk uh, hoe die wereld aan een andere zijde uitzag? Waarvan iedereen wel wist dat die zou die moest bestaan, maar nu, dus, uh, kan laten zien hoe dat er daadwerkelijk uit hebben gezien en ook functioneerde aan de hand van de beschrijvingen. En, en, en, en voor de tweede groep, uh, uh, om een wereld te laten zien die niet meer de hunne is, mm -hmm. de zijne, ja. Je had dit ook in West-Europa kunnen doen. Want, zoals gezegd, ook daar stonden kruisraketten. Ook daar uh, uh, werd de Koude Oorlog uh, gevoerd. Hè. Dat zou misschien voor een Nederlands publiek aansprekender zijn geweest. Omdat, omdat dan die Koude Oorlog ineens deel wordt van je eigen belevingswereld. Ja, maar het is maar juist je... misschien de, de, de dreiging die je gevoeld hebt... en die je nu eigenlijk inzichtelijk maakt. Van wat was daar? Wat, wat, uh, waar zijn we bang voor geweest? Wat... wat uh, hoe zag dat eruit? En dat maken we nu duidelijk eigenlijk. en dat, dat, Ik denk dat dat ook heel interessant is. Ja, ja. En daarnaast is het ook voor de, voor de geschiedschrijving interessant... om het nu te doen, omdat over tien jaar het, het, het, het, veel van die plekken zullen verdwijnen. Is het weg. En, en zou je in het Westen dezelfde bewegingsvrijheid hebben gehad? Nu zetten jullie een tentje op en, en je, je, je, je volgt de betonweg... en uh, daar is hij weer, de nieuwe nou ja, installatie. Ik, ik, ik heb in, in het Westen ook allemaal al die locaties uh, in kaart gebracht... En, maar het, het grootste gedeelte daarvan is nog steeds in gebruik... voor militaire doeleinden en, en, en ligt nog steeds op, op, op, op militair terrein. Dus daar kom je niet binnen? Nee, en wat ik, wat ik al eerder zei, er zijn geen silo-complexen van dat soort, dat soort complexen geweest. Het is wat dat betreft ook optisch minder interessant? Ja, ja ik heb daar wel, ik heb een aantal van die locaties ook bezocht... en het is minder aansprekend wat dat betreft. Ik sluit ja. niet uit dat we nog wel eens een zijstapje nemen... om eens wat van, van die locaties te bezoeken, want zo ver weg liggen die niet... Maar ze, ze zijn ook in Engeland geweest, in Turkije en in Italië... zijn ook dat soort locaties geweest waar raketten konden worden opgesteld... worden ze dan weer afgeschoten? Dus, uh, maar het ziet er minder aansprekend uit. Ja. gaan dat... nou, jullie binnenkort zich op reis, op 10 augustus. Uh, wat is dit keer de bestemming, Martin Bruining? Uh, even kijken. Litouwen, Letland, Estland en Rusland. Met een duidelijk vooropgesteld doel om bepaalde installaties te ontdekken? Ja, we willen deze reis ons ook wat concentreren op... Uh, uh, mensen die gelegerd waren op zo'n basis. We hebben uh, via een, een museum in Litouwen een, een vrouw die daar de beheerdste van is. Die heeft ons toegezegd dat ze wel wat ons in contact kon brengen met, met oud-militairen. Dus dat willen interviewen en we willen nu ook gaan experimenteren, experimenteren met film. omdat uh, dat we die interviews dan te filmen. Mm -hmm. Daarnaast portretten maken van die militairen. Dus wat dat betreft moet het een uh, verbreding worden van jullie projecten? Ja, om het, om het ja. ook wat, wat persoonlijker te maken. Want dit, dit zijn natuurlijk allemaal oude complexe gebouwen, beton. En, en als je zo'n zo oud militair aan het woord laat... dan krijg je ook een persoonlijke, meer een persoonlijke band. Ja, je, nou je krijgt een oogtuigenverslag. Ja, juist. ja, ja. En, en er dat staan we maar op vragen open wat dat betreft. Ja, ja. Hoe, wat, ja, hoe vader zij dat ja, ja, destijds? Die, die, die mensen, hoe, hoe, hoe, hoe was het leven daar? Gewoon alledaagse uh, dingen. Dus er staan een hoop vragen open naast de technische uh, vragen... om te kijken hoe, de, hoe dat zo functioneert. En dat maakt het verhaal ook verbreden, inderdaad. Ja, en nu kunnen jullie deze mensen ook nog spreken. En dat is zeker waar. Ja, ja. zeker. Martin Bruiding en Ard uh, Pronk, jullie blijven in het tweede uur uh, bij ons. We gaan dan ook met luisteraars praten over de Koude Oorlog. Want ik wil graag van u weten hoe u die eertijd heeft uh, beleefd. Liep u mee in die uh, grote demonstraties tegen de kruisraketten bijvoorbeeld? Of was u juist groot voorstander van een sterke bewapening... Misschien kwam u ten tijde van de Koude Oorlog wel eens achter het IJzeren Gordijn. Hoe ervaarde u dat toen? En wie weet, bent u al geboren en opgegroeid achter dat IJzeren Gordijn. En bent u pas later naar Nederland gekomen. Hoe ervaarde u in uw geboorteland dan die Koude Oorlog? Bel ons op 0800 -121, Mail naar casaluna.cnv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1, een nieuwe aflevering van onze hoorspelreeks Het Bureau. En wat ons betreft, graag van straks naar het journaal van 1 uur.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 Joop, ja. Alt, Manda en ikzelf dus. Vijf. Wie is voor een tijdschrift dat alleen uit artikelen bestaat? Sien, Elsje, Freek, Mark, Bart, Tchitschkin. Joost? Ik onthoud me liever. Je weet het niet. Inderdaad.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 Ga zitten. En? Het zijn twee brieven. Eén voor Pieters en Nelis en één voor de leden van de redactieraad. Ja, jo, je zegt maar waar ik moet tekenen. <lacht> Zo. En nu wil jij zeker wel een borrel. Graag. Wat wil je hebben? Uh, Heb je je neven? Ik zal eens kijken. <lacht>